PostNL verwerkt in deze Sinterklaasperiode bijna 40 meer pakketten dan in dezelfde periode vorig jaar. Normaal gesproken verwerkt PostNL zo'n 420.000 pakketten per dag en nu zijn het er zo'n 650.000. Die toename komt vooral door de verkoop van cadeaus via internet, zegt PostNL. Ja, je ziet dat consumenten er steeds meer voor kiezen om uh, online te bestellen. Dus dat is het gemak waar de consument voor kiest. De consument vindt het prettig om gewoon vanuit huis, van achter de pc, uh, zijn, uh, zijn aankopen te doen. En uh, het vermijden van de drukte in de stad is daarbij ook een belangrijk iets om het internet op te zoeken. En daardoor rekenen webwinkels dit jaar op een recordomzet van 188 miljoen euro in de Sinterklaasperiode... een stijging van 30 ten opzichte van vorig jaar... Volgens de webwinkels komt dat vooral door de crisis. De consument kan de prijzen op het internet makkelijker met elkaar vergelijken... en weet zo waar hij het voordeligst uit is. FIFA-voorzitter Blatter is geschokt door de mishandeling... en het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Dat heeft hij laten weten in een brief aan de KNVB. In de brief noemt de voorzitter van de Wereldvoetbalbond... voetbal de spiegel van de samenleving. Maar helaas krijgen we dan ook de meer duistere kanten... zoals geweld te zien, voegt hij eraan toe... De drie jongens die zijn opgepakt voor mishandeling van de grensrechter... worden verdacht van doodslag. Het weer dan bewolkt en hier en daar buien. sommige gepaard met onweer en windstoten. En een temperatuur van een graad of zes. Er waait een stevige westenwind, waardoor het behoorlijk koud aanvoelt. Morgen opnieuw bewolkt en enkele winterse buien... bij een temperatuur van 2 graden in het oosten en 5 aan zee.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 Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks schildt Jan-Willem Kranendonk een appeltje. Jan-Willem, waar maak jij je boos over? Nou, boos is natuurlijk altijd een groot woord, maar ik wil een appeltje schillen met mevrouw Iepma. Zij is Tweede Kamerlid van de P van de A. En ze is voorstander van het afschaffen van de bekostiging van leerlingenvervoer naar bijzonder onderwijs. Ik heb daar bezwaar tegen, het treft modale gezinnen en het is een aantasting van de keuzevrijheid van ouders. En dat betekent mensen die hun kind op school willen sturen... die wat verder weg is, die moeten dan hun eigen vervoer betalen. En nu betaalt de overheid dat nog. Nou, sowieso betaalt de overheid niet volledig... want er zijn allerlei regelingen voor. Het is inkomensafhankelijk, er is een bepaalde kilometergrens. Maar nu wordt alle, alle vergoeding wordt willen ze afschaffen... en daar maak ik wel bezwaar tegen. Oké. Okay. Nou, hier ook aan tafel Herman van Veen. Hij staat vanavond in het jarige Carré met de show... Kunt u niet nog eens? En Karel Smouter van de Vluchtkerk in Amsterdam. Historicus Wim Berkelaar weet alles van de lange historie... van het kerkastiel en ook aan tafel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 Allerlei christelijke, maar ook niet-christelijke hulporganisaties die allemaal zeggen van wat kunnen we doen om de komende tijd een, een veilige uitvalsbasis te geven, zodat deze groep dit punt op de agenda kan houden. Oké, okay. ja. verslag even Emma De Bruin voor onze redactie is vanmorgen ook naar de Jozefkerk gegaan. En dan maakte ze de volgende reportage. Ja, dat is lekker warm. Ja? Echt lekker warm. Iedereen is helemaal blij mee. Maar... Dus. Ja, dus lekker je... Er zijn genoeg straalkachels voor nu? Uh, nee, is niet genoeg. Want uh, sommige mensen. Ja. Die hebben ook niet. Oké, okay, dan ga ik dat nog even op Twitter en Facebook zetten ja, ja, ja. en dat er en, uh, nieuwe komen. Waarom uh, maar in een matras nog de nodig? Ja. Oké, okay, hoeveel Met, uh, nog, denk je? Ik weet niet zeker, maar uh, misschien uh, 20 of meer dan 20.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 Elk uh, afzonderlijk zeg maar, voor hun land een oplossing willen zoeken. Um, en bijvoorbeeld de Somaliërs, daarvan is gewoon bekend... dat als de Maris met die mensen uh, naar Afrika gaat... dat ze in Kenia gewoon stranden. en het kijken, het, Wat belangrijk is om te zeggen, is dat het hun protest is. En wij hebben gekeken wat we kunnen doen... om een veilige uitvalsbasis, een warme uitvalsbasis te organiseren... zodat zij kunnen doorgaan. Hmm. We hebben vandaag ook drie bussen uh, naar Den Haag gestuurd. Daar wordt een politie aangeboden, ja. ja. En, uh, sorry? Ja, daar wordt de Kamervraag, daar wordt de petitie aangeboden ja, vanmiddag? Ja, de petitie wordt aangeboden aan, uh, aan de commissie die daarover gaat. Ja. Dus uh, we faciliteren als het ware hun protest. Ja. Even de andere willen. hier aan tafel. Wat vinden we hiervan? Jan-Willem? Ja, ik ken de, de casus verder niet heel goed, maar ik vind het op zich wel heel mooi, en uh, zeker ook vanuit een christelijke achtergrond, dat je hulp biedt aan mensen in nood. Ik bedoel, of... Ongezien, ongeacht of die mensen terug moeten, ze leven nu inderdaad in een inhumane situatie... en dat er nu een noodoplossing is gevonden, vind ik heel mooi. Tegelijkertijd, er moet ook gekeken worden, kunnen deze mensen blijven... en kunnen ze terug, dan zullen ze uiteindelijk ook terug moeten. Ja, helemaal voor Zijn er kinderen bij? Gelukkig niet. Nee. nee, want dan zou je je kunnen beroepen op het kinderrecht... Ja. en dat heeft Nederland als land ondertekend. Ja. En zou er kinderen bij zijn, dan ja. hebben die kinderen rechten... op onderwijs, onderdak, ja. verzorging, enzovoort, enzovoort. Dat ja. maakt het natuurlijk ingewikkeld. Maar als die kinderen er niet zijn, nu die kinderen er niet zijn... dan vind ik dit een prachtig initiatief. Toch even goed. Ja. Ook als de kinderen wel waar. Wat is dan het verschil? Als, nee, als de, kijk, als er kinderen bij zijn... Dat, dat betekent dat dat wij als Nederlandse samenleving... ons, on, ons commit hebben aan de kinderrechten. Ja, ja. En dat betekent een kind heeft op de plek waar het zich bevindt... al die rechten. En wij hebben dus... De verplichting dan die rechten te honoreren. Maar ook als ze dat niet zijn. vindt u het een mooie initiatief? En vind ik het een heel mooi. Ja, ben ja. Nee, ik sta er weer wat anders in. Ik uh, kan niet nie anders zeggen. Kijk, het is nu toch zo. je zit in een. met een. In een, <tus> een volledig democratische samenleving. waarin je uh, eindeloos kunt procederen. Kijk, Carlos heeft natuurlijk al een punt. en dat punt bestrijd ik zeker niet. Dat, uh, de, uh, je hebt, uh, die overheid die heeft het steek laten vallen. Die andere overheden. Dat, hè, zoals Somalië is geen staat. Maar als je uitgeprocedeerd bent. ik kan niet beoordelen over die honderd mensen. maar als daartussen. Er zitten, wat Thijs net zegt, een aantal mensen zijn uitgeprocedeerd En je zou terug kunnen naar, dan moet je, vind ik, ook als kerk... niet op die stoel van die overheid gaan zitten. Uh, je kan wel tijdelijk opvang bieden, maar je weet, uh, je weet heel goed... dat er toch een aantal mensen dat wil ze aangrijpen... om te zeggen, ik blijf in Nederland. En ik vind, ja, je hebt gewoon met de samenleving te maken. Die samenleving die heeft die uh, wet en regelgeving. Ja, dan moet je dat ook kunnen, uh, kunnen invullen, vind ik. Maar het is nu bijna kerstmis. En er werd op die deur geklopt... Ja. Er was geen plek meer in de herberg. Ja. ja, nee, maar meneer Verveen, dat klinkt heel mooi. Dat klinkt heel mooi, maar ik ga er toch nog even tegenin. Nou ben ik, nou ben ik het niet. Ik heb wel zijn een uiterlijk, want hij mm -hmm. heeft met zijn kale koppelsheid. Mm -hmm. Nou ben ik Fred Teven. En dan zit je voor een dilemma... Dat is de staatssecretaris. ...van mensen die, die allemaal willen blijven of niet. Wat moet je dan als overheid hier nou op zeggen? Je kunt natuurlijk niet met christelijke of humanistische tractaatjes dan voor staan. Dat is ingewikkeld. En die lands... Ik breek een lands even voor die ingewikkeldheid waar die overheid ook voor staat. En waar een kerk iets te makkelijk langs heen gaat, voor mijn gevoel... met, met de verhalen rond mededogen en noem maar op. Ik, ik honoreer het wel. Ik waardeer en bewonder het ook wel... Eh, enigszins wat Carlos Smouten doet. Maar ik, ik, ik zie het ingewikkeld. Het gaat toch over ja. empathie? Ja. Ja, maar ik het gaat toch op... ja. u verplaatsen in de schoenen van ja. degene die dit overkomt? Ze zijn ook daar misschien... doordat ze gewoon steeds maar niet doen wat ze moeten doen. Ja, ik vind dat makkelijk gezegd hoor. En ik, en ik, uh, ik vraag ik, uh, u om empathie voor, laten we zeggen, de overheid in de personen van Teve of wie dat ook mag zijn. Even Wim, even, je bent historicus. Hoe ging, wat is de oorsprong van kerkasiel eigenlijk? Hebben we dat al lang? Ja, dat hebben we heel lang. Dat, dat gaat terug tot, uh, laten we zeggen, late middeleeuwen en. Uh, vroeg, uh, pardon, vroege middeleeuwen, late oudheid. Dat loopt altijd ingewikkeld door elkaar heen. En uh, dat heeft te maken met. Het is eigenlijk begonnen. Het is inderdaad begonnen met het christendom... Er ontstaan, een vreemde uitdrukking, er ontstaan christenen. Er zijn christenen en dat zijn ook slaven. Want je had natuurlijk een enorme slaventijd, de Romeinse tijd. Die christenslaven proberen soms te ontkomen en die gaan naar kerken. En in die kerken worden ze opgevangen. En dan, nou, en dan krijg je natuurlijk het verhaal dat die slavenhouders die willen die mensen terug. En dan zegt de kerk... Nee, wij hebben ook een taak in warmhartigheid. Dus wat Herman van Veen net zegt, of wat Karel Smout ook zegt. En dan krijg je de, de twist, laten we zeggen, tussen kerk en staat... waarbij je moet aangetekend uh, natuurlijk dat in die hele middeleeuwen... de positie van de kerk natuurlijk een hele andere was dan nu. Kijk, je moet je voorstellen, uh, uh, in die middeleeuwen was het natuurlijk zo... dat als, je kon nog echt met het hiernaam als dreigen. Dat kun je nu nog, maar toen was dat echt iets. Dus als je als overheid, stedelijke overheid, kon, zei... ik ga de kerk binnen en ik haal de mensen weg... Dan uh, kon je gewoon een banvloek krijgen. Dan kon je als kerk zeggen, dat zou je in het hiernaam dat als zou bezuren. Jou, uh, dat zou je bezuren, ja. Ja, ja, oké. Okay. Oh, helemaal van Veenval bijna. Van Luren. de gaststoel, van de En hoe heeft zich dat ontwikkeld, dat kerkasiel? Want het, uh, van tijd tot tijd duikt dit weer op en dan ineens is het er weer. Nou ja, het, wat interessant is om even te zeggen... dat is dat uh, als wij spreken natuurlijk over de kerk... dan spreken we over de ongedeelde kerk... die natuurlijk tot, uh, laten we zeggen, 1517 uh, ongedeeld blijft... en dan de scheuring doormaakt, de reformatie. Maar in het kerkrecht van de reformatie... Eh, Elke kerk heeft kerkrecht, er zijn ook leraar kerkrecht. In de kerkrecht van de reformatie staat geen paragraaf over het kerkasiel. Dat is interessant, omdat het juist de protestantse kerken nu zijn... die zich zo actief opstellen. Terwijl... De, in de Roomse, de Roomse kerkorde staat het wel. Ja, net op, en er is het afgezwakt. Het is afgezwakt, maar nog in 1917 heb je een afgezwakte passage... over het kerkasiel. En waarom afgezwakt? Omdat natuurlijk de overheid gewoon centraliseert die laatste eeuwen. De kerk wordt teruggedrongen in haar eigen domein. Dus de kerk past zich enigszins aan... Maar in het Roomse kerkrecht staat het nog. Ja, en in het protestantse kerkrecht niet. Is het niet opgenomen omdat, omdat uh, de reformatie zei... wij willen niet treden in wereldlijke aangelegenheden. Ja, uh, maar in dit geval je... gaat het Sorry. toch over een toevallige ruimte? Een belendende we we een ruimte die vrij uh, is uh, en by the way een kerk is? Zo is het. Ja. Um, we vinden de symboolwaarde mooi. Het is ja. overigens een katholieke kerk van oudsher. Sint ja. Jozef, de beschermheilige van alle families. Ja. Ja. Ja. Maar ik herinner me nog beelden, Wim, van kerkasiel... in allerlei protestantse kerken. Ja, zeker. In de jaren nee, maar, 80 en 90. Oh, dat is het interessante. Daar sluit Karel natuurlijk heel mooi weer aan. Nou ja, de Mozes en Aaron kerk. 1982. Maar in 1978 in de Duif. Daar heb je een hele groep van uh, Marokkaanse werknemers... die daar ook gewoon verzameld zijn. Dus kortom, het, het speelt al decennia dit natuurlijk. En, en misschien te ingewikkeld nu voor de radio uh, te zeggen... maar het heeft toen enorme media ophef gemaakt. Je hebt een groep, die leeft daar natuurlijk altijd... syrisch orthodoxe christenen. Die zijn in de jaren tachtig naar Enschree gekomen. En daar, is, daar zijn de moeders van die gezinnen opgepakt. Die vaders uh, die zijn toen uh, gevlucht. En, die hebben, en een aantal kinderen waren achtergebleven. En die zijn toen ook verspreid, met een groep van tachtig mensen... over dertien kerken. Nou, dat heeft enorm... EO heeft daar nog een reportage aan gemaakt. De NCV, de VPRO een documentaire over gemaakt. Dus het leeft eigenlijk al sinds decennia, ja. dit. Ik stel voor dat we het woord geven aan scheidsrechter van de ND. Wie heeft er gelijk in dit debat? Ja, ik zal haar zeggen, het, eh, fijn dat het een spel kan worden. <lacht> <lacht> nou, ja, ik, dat zeg ik ook. Het is een, het is een goed initiatief. Maar ja, wat, ik er ook zei, wat ik hoorde, dat de argumenten ja, die de overheid natuurlijk de regels na moet... De, want daar hebben we natuurlijk zelf ook voor gekozen. Democratisch afgesproken? Ja, democratisch afgesproken. Ja, ik mag o, daar maar... nog één ding over zeggen? Ja, ja. Karel? Uiteraard, want ja. We, Waarom we dit natuurlijk uiteindelijk doen, is eh, omdat we de, de meerderheid in Nederland willen overtuigen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 En wij zijn er alleen uh, in het faciliteren van hun noden, zeg maar, uh, die in die kerk uh, uh, zijn. En dat doen we ook niet alleen. Ik bedoel, het is niet iets van de kerk. Uh, de buurt loopt mee, uh, de stad doet mee. En uh, we, in elk geval tot de kerst hebben we gezegd, gaan we proberen de mooie, de, er een mooie plek van te maken. Een warme plek, een veilige plek. Oké, okay. we onderbreken even voor nieuws. Als het goed is, uh, is het Mark Visser ergens om ons wat nieuws te vertellen? Ja, de KNVB heeft zojuist bekendgemaakt dat alle amateurvoetbalwedstrijden voor dit weekend zijn afgelast. En in het betaald voetbal wordt voorafgaand aan de wedstrijden een minuut stilte gehouden. Tot over deze nieuwsflits. Oké, okay, dat zijn Mark Visser. We hebben hier Mario van der Ende. Alle amateurwedstrijden dit weekend afgelast. Uh, goed idee van de KNVB? Ja, ja goed. Ik uh, neem aan dat ze vandaag ook hebben gesproken met, uh, met de familie van... Uh... Ja, van de grensrechter en met de club. Dus ik neem aan dat dat uh, allemaal meegewogen is. En uh, ik denk dat het in ieder geval een heel duidelijk statement is. En uh, wat dat betreft uh, ja, zal iedereen zich eraan houden. En uh, ja, heel Nederland zal toch weer eventjes... Uh, zeker ook bij betaald voetbal met die minuut stilte... maar ja, toch duidelijk weten dat, uh, dat dit gewoon niet getolereerd kan worden. Ja, dus daar kan een, een goed signaal van uitgaan, als ik u goed begrijp. Ja, absoluut. Dat denk ik wel. Een heel maar, duidelijk statement. Dat is een mooi signaal. En dan? Ja, dat, dat, dat, dat heb ik al eerder ook gezegd. Kijk, uh, dat is ook met die acties die ze, die ze opgestart hebben. Kijk, uh, nu moet je natuurlijk ook uh, dit proberen... Uh, ja, dat, dat het uh, helaas een, een eenmalige gebeurtenis is geweest. En dat betekent dus dat, uh, dat je alles eraan moet doen. En, uh, misschien moet je wel weer uh, uh, vanaf de basis uh, ook bij clubs gaan beginnen... om uh, een soort uh, heropvoeding uh, te beginnen. Dat, uh, dat, uh, met het woord acceptatie, denk ik, naar anderen toe... dat je dat gewoon als een, uh, als een soort leidend uh, voorwerp neemt. Ja. Gone and close the curtains, 'cause all we need is a candlelight, you and me, and the bottle.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 Safe tonight, invite the break of dawn, come tomorrow Safe tonight, Eagle Eye Cherry ja, Jan-Willem Kramendonk van de sgp jongen. Jij was hier uh, mooi aangeschoven om een appeltje te gaan schillen... met Loes Iepma van de Partij van de Arbeid. Maar Loes Iepma heeft een hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer... en die gaat ook weer over het initiatief van uh, Karel Smouter hier. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Alleen je hebt nu dus niemand om een appeltje mee te schillen. Maar Thijs wil wel even Loes Iepma zijn. Dus uh, ja, ja. als jij nu nou, even vertelt... Ja, dus, ja. Als jij even vertelt wat het punt is. Het ging over leerlingenvervoer. Ja, nou, de bekostiging van leerlingenvervoer... Um, voor bijz naar bijzondere scholen zou afgeschaft worden... Dus ouders moeten dat allemaal zelf gaan betalen. En um, nou, ik ben er op tegen. Het treft vooral de modale gezinnen hard. Dus een groep die toch al heel hard getroffen wordt. Maar misschien iets meer uitleggen nog van over welke groep hebben we het? Want ik, mijn kinderen gaan ook naar school. Het vervoer naar toe, Ze gaan op de fiets. Maar zouden ze dat niet hmm. doen, dan zou ik dat toch zelf moeten betalen, lijkt mij. Ja. Nou, dat is niet. Sowieso is dat helemaal niet de wettelijke regeling. Kijk, het betreft. Uh, het, het probleem is ontstaan omdat er in Friesland, uh, vanuit Friesland naar Flevoland... kinderen naar school gaan naar een reformatorische school. Maar het betreft ook maar kinderen. waarom gaan kinderen uit Friesland naar een school in Flevoland? Is, zijn er geen scholen in Friesland? Dan? Nee, er is, het, is, het betreft een, een relatief kleine groep. Oh ja. En die gaan naar Flevoland omdat daar de, school, de enige school in de regio is... die reformatorisch onderwijs aanbiedt. Maar het betreft dus evengoed Montessori-scholen, het betreft jenoepland het betreft al het bijzondere onderwijs. En het is ook enigszins een beetje symboolpolitiek... Want het, uh, het, het passend onderwijsvervoer, uh, dat betreft 240 uh, miljoen euro. Dat gaat bijna allemaal op aan gehandicapte kinderen. Ik ben er 100% voor dat die gratis en schoolvervoer blijven worden. En die worden niet getroffen? Die worden niet getroffen, maar het gaat uiteindelijk om 10 miljoen uh, euro... die nu gekort gaat worden op een budget van 240 miljoen. En daarmee wordt het leerlingenvervoer dan aangepakt. Ja, en waarom mag dat niet van jou? Nou, het is eerst uh, allereerst het treft de modale gezinnen, keihard... Je moet je voorstellen, een, een, een man met, drie, met een drie keer modaal op salaris kan alsnog het uh, wel betalen. Maar de bankwerker kan dit niet meer betalen. Hij moet zijn kinderen dus naar een school sturen die niet van zijn richting is. Niet de school die hij wil. En daarmee wordt ook de onderwijsvrijheid, de, keuzevrij, ja. de keuzevrijheid van ouders aangepast. Dan speel ik even nu Loes maar Dan zou ik zeggen, ga lekker bij die school wonen als je het zo belangrijk vindt. Ja, dat is zo. Maar dat heeft dus een heleboel gevolgen. Dan moet je verhuizen. Ja, Dan moet je dus gaan verhuizen. Terwijl... Er is een bepaald recht in Nederland. Ouders mogen zelf kiezen naar welke school hun kinderen gaan. En dan moeten we dat ook we even goed, uh, faciliteren? We hebben evengoed faciliteren. We hebben evengoed een leerplicht natuurlijk. We willen dat alle ouders hun kinderen naar school sturen. Maar kan dan je moet... niet zeggen, als je dat zo belangrijk vindt... Ja, dan spaar je er ook maar voor dat je, dat je kinderen naar die school moeten. Nou, dat kan, maar dat is voor, voor de wat minder welgestelde ouders is dat dus onbetaalbaar. Dan kan dat dus niet meer. En je zegt dat vind ik een aantasting van de onderwijsvrijheid en die dat, moet gestopt worden. Dat is een worden. aantasting van onderwijsvrijheid en dat is even goed onderschreven door, uh, ik weet niet of een meneer of mevrouw uh, Strauss is, maar dat is VVD-kamerlid, dat hier uh, de kamervragen van mevrouw Ipma over heeft onderschreven. Ah, okay. Goed, we gaan het hier beleid. So. Nou, ik vond het wel heel goed als je ja, mevrouw Ipma ja? deed. Okay. Ja, dat was heel overtuigend. Dankjewel. Herman van Veen, wij verloten drie exemplaren van het boekje vandaag... wat u geschreven heeft, en daar zijn enorm veel reacties op gekomen. Aan u was de taak de afgelopen half uur om die allemaal door te lezen... en tot een mooie selectie te komen. Wie zijn het geworden? Een meneer, die heet Robert Antonius, en die schrijft bijvoorbeeld... Mijn moeder, altijd een fan, heeft nu Alzheimer... en ik denk dat deze cd haar misschien weer terug naar vroeger wakker ah, kan maken. dat is heel mooi. En de en, tweede... De andere is een Marianne Veldhuizen. En die had gehoopt. Die dacht dat ze een dochter zou krijgen. En het werd een zoon. En ze had helemaal met een liedje gerekend op een dochter. Ah, vreselijk, wat een leed. Ja. En, uh, en deze de is uh, Marianne Zuidema. En die zegt ontzettend lieve dingen over mij. Oh, en ik we er niet aan Goed, deze ja. drie, die krijgen door, door Herman van Veen zelf geselecteerd... krijgen het boekje vandaag opgestuurd. Hartelijk dank voor de selectie. Dank het is hoog tijd voor onze dichter bij de dag, Rinske Kegel. Goedemiddag. Goedemiddag. Laat me horen. Pepermuntjes of een zakdoek. Suzanne neemt je dit keer niet mee naar een bank aan het water. Maar naar het grootste theater... waar de broosheid van een stem ons nog steeds raakt in het hart. Ze neemt je mee naar een kerk... Met verschillende verhalen waarin je kan verdwalen. Tussen stemmen en matrassen waar de waarheid muren heeft. Suzanne neemt je mee naar een grasveld met witte lijnen. Ze vraagt zich af wat hier het doel is. Het jouwen en het mijnen. Of er een winnaar is. Ze geeft je graag iets tastbaars. Want meer kan ze niet geven. Pepermuntjes of een zakdoek. En dan laat ze je weer achter in de definitie van het niets. Mooi, Herman? Ja, heel, heel bijzonder. Mooi. Ja. Wij zetten het op onze website. Dit is de dagpunt nu. Daar is het later vandaag terug te lezen. En wij danken onze gasten hier. Herman van Veen, Wim Berkelaar, Mario van der Ende, Jan Schafraat... Karel Smouter en Jan-Willem Kranendonk. En zometeen na vier, half vier, de villa. Villa VPRO met Ger en Tessel. Ger? Hallo, Elsbeth. Ja, internet. Internet is vrij. Tenminste, dat was het ideaal. Maar meneus, dat is al lang niet meer zo, dat weet iedereen inmiddels. Er is een machtsstrijd bezig om de macht op het wereldwijde web... en daarover gaat de conferentie in Dubai, die gisteren al begon. We praten met hoogleraar Erik Huizen, die daar alles van weet. De Chinezen gaan naar Mars. Grondstoffen, waarom anders? Maar eten wel graag hun eigen groenten, ook daar. En daarom exper experimenteren ze hier vast met het telen ervan. Tot straks, maar nu eerst het journaal. Hier is Mark Visser. Radio 1. NOS Journal. De KNVB heeft alle amateurvoetbalwedstrijden voor dit weekend afgelast. In een betaald voetbal wordt voorafgaand aan de wedstrijden een munit stilte gehouden. Om 5 uur geeft de KNVB een persconferentie. Mensen die hun aflossingsvrije hypotheek willen omzetten... krijgen daarvoor misschien toch meer tijd. Minister Blok bekijkt wat er mogelijk is. Vanaf 1 januari kunnen huiseigenaren alleen nog maar rente aftrekken... als ze hun hypotheek helemaal aflossen. Veel mensen willen nog voor het eind van het jaar... hun aflossingsvrije hypotheek veranderen in bijvoorbeeld een spaarhypotheek... omdat dat fiscaal gunstiger kan zijn. Maar veel banken werken daar niet aan mee. En burgemeester Wolfsen van Utrecht biedt zijn excuses aan voor het optreden van de gemeente nadat er asbest was gevonden in de wijk Kanalen-Eiland. We realiseren ons dat zeer dat het voor u zeer ingrijpend is geweest, zei Wolfsen over de overhaaste evacuatie in juli. Een commissie die in opdracht van de gemeente Utrecht de genomen maatregelen onderzocht, concludeert in een kritisch rapport dat de gemeente fout op fout maakte. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West naar Zaalstad bij de Coentenoo 3 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen knooppunt Penelux en knooppunt Vaanplein 5. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De Europese Commissie komt morgen met een actieplan om voor eens en voor altijd een eind te maken aan belastingparadijzen en belastingontduiking, hoopt ze. Daarover en over meer geldzaken hoort u na vier uur ons panel Klinkende Munt. Het wereldwijde open internet is in gevaar. Steeds meer landen willen greep krijgen op wat daar allemaal op gebeurt. Wie controleert in de toekomst het internet? Daarover wordt de komende twee weken gevochten... op een conferentie van de Verenigde Naties in Dubai. En wij speculeren daar vast over... met hoogleraar internettoepassingen Erik Huizer. Uw reacties zijn zoals altijd zeer welkom... via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. China gaat naar Mars en de voorbereidingen zijn in volle gang. Ze experimenteren bijvoorbeeld met het buitenaardse groenteteelt... voor een toekomstige astronauten. Paleontoloog Rob van den Berg en directeur van Space Expo Noordrijk. Hoe, hoe, hoe gaan ze dat doen, Groente kweken op Mars? Hoe doe je dat na op deze aarde? Ja, goedemiddag. Ja, dan, dan moet je inderdaad weten wat de omstandigheden daar een beetje zijn. En wat we weten is, uh, Mars lijkt veel op de aarde. Er is wat minder zwaartekracht. Uh, een dag duurt er ook uh, ongeveer 24 uur, maar er is veel minder uh, lucht op Mars. Uh, het is allemaal veel eiler, het is allemaal veel uh, kouder. Uh, dat weten we, dus die omstandigheden die kan je nabootsen op aarde in uh, speciale kassen. En dan ga je dus kijken of je daar uh, planten kan uh, kweken. Ja, maar het water komt daar niet op die manier voor, zoals hier in rivieren, sloten enzovoort. Nee, dat is in het verleden wel zo geweest, maar uh, nu niet meer. Er is wel water, maar dat zit als uh, ijs in de bodem. Dus ja. als je naar de goede plek gaat, dan kan je dat ijs uh, winnen... en dan heb je in ieder geval voldoende water daarvoor. Maar, maar hoe, vind je in Nederland, hoe vind je nu op aarde de goede plek op Mars... waar je, water uit, waar je ijs uit de grond haalt, om daar water ja. van te maken? Ja, dat, dat zijn allemaal verschillende technologieën natuurlijk. En dat zullen de Chinezen niet in één keer uh, geprobeerd hebben. We weten inmiddels wel hoe we ijs uit de grond uh, moeten halen. Wat de Chinezen gedaan zullen hebben is uh, er gewoon van uitgaan dat er water uh, beschikbaar is. En dat gewoon voor hun planten gebruikt hebben. En dat kunnen ze eigenlijk uh, overal uh, gedaan hebben onder laboratoriumomstandigheden. Uh, dus daarvoor hoefden ze niet naar een hele exotische plek toe. Nee, oké, okay, maar ze moeten wel de hele conditie zoals die op Mars is nabootsen. Ja, en dus ook nabootsen dat er geen water is. Hoe kan je uh, een plantje zo manipuleren dat het groeit zonder water? Ja, nee, dat, dat zullen ze niet doen. Oh. Uh, waar je voor moet zorgen, kijk, want er zijn natuurlijk uh, astronauten, want dat is de hele oorzaak natuurlijk van dat je dat voedsel wil verbouwen. Die astronauten zullen ervoor moeten zorgen dat er, net als hier in Nederland, in het Westland, dat er kassen komen die dan op gezette tijden uh, de planten water zullen geven. Ja, maar ze zullen, als ze daarheen gaan, dat duurt zeven maanden, euh, dan zullen ze toch spullen bij zich moeten hebben om de tijd te overbruggen om daar euh, euh, water te vinden om groenten te kunnen kweken. Want het zit ongetwijfeld tegen. Ja, daar kan je wel van uitgaan, ja. En uh, ze moeten natuurlijk onderweg al zorgen dat ze genoeg eten hebben. Wat dat betreft kunnen ze het niet zo doen zoals de meeste Nederlanders misschien uh, al het eten wat je op vakantie uh, nodig hebt of ze in je auto meenemen. Ze zullen onderweg ook uh, al uh, voedsel moeten verbouwen, want voor zeven maanden voedsel meenemen, dat lukt dus niet. Uh, ter plekke is het idee wel dat er al uh, wat vluchten geweest zijn. Onbemande vluchten die zeg maar, alle spullen al uh, klaar hebben gezet. En daar zullen ook al wat voorraden water uh, bij zitten. Zodat ze in ieder geval de tijd hebben om die periode te overbruggen... voordat ze water kunnen gaan winnen, water uit de bodem kunnen gaan halen. En aan wat voor groenten moeten we eigenlijk denken... waar ze nu mee geëxperimenteerd hebben? Is dat gewoon de, zijn dat de groentensoorten die wij hier kennen van de afhaal Om het maar eens onparlementair te zeggen. Ja. Misschien wel, ze oh, zeggen sorry. daar niks over, hè? Misschien, nee? uh, misschien daarom wel niet. Nee, het moet er natuurlijk groenten zijn waar je wat aan hebt. En uh, de Amerikanen en de Russen die hebben ook al jaren uh, op deze manier met uh, gewassen geëxperimenteerd. En die doen dat meestal met gewassen als uh, sla... Uh, spinazie, wortelen, maar ook uh, tomaten, aardbeien of uien. En ook wat kruiden om het wat smakelijker te maken. Dus dat, dat, dat zullen zulke soort uh, gewassen zijn. Ja. Uh, Tot slot, uh, ze gaan erheen om uh, grondstoffen te winnen. Is uiteindelijk de gedachte. Wat denkt men daar aan te treffen? Ja, grondstoffen is één van uh, de redenen. Hè. De, de, het is ook een soort menselijke drang. Op het moment dat je de technologie hebt om ergens naartoe te gaan... dan, uh, dan weer er ook uh, naartoe... En de toekomst van de mensheid zal ongetwijfeld uh, ergens in het heelal uh, liggen. Ja. Op het moment dat je zegt, we gaan echt op zoek naar grondstoffen. Nou ja, Mars is niet voor niks rood. Wat dat betekent dat er heel veel ijzer aanwezig is. Dus wie weet zou je daar ijzer kunnen winnen. Het probleem is natuurlijk wel weer, hoe ga je dat naar de aarde krijgen? Maar als er genoeg ijzer en andere grondstoffen zijn... heb je in ieder geval genoeg om een basis uh, op Mars te bouwen. Ja, bij, uh, China heeft al in zijn bezit de meest kostbare grondstoffen uh, ter wereld. Uh, ze willen dat monopolie dus uitbreiden naar Mars eigenlijk. Ja, maar of het echt een monopolie zou worden, dat vraag ik me af. Want uh, de NASA zou eerst weer teruggaan naar de maan, maar dat, <kwijnt> uh, dat gaan ze niet meer doen. De, Maas, de NASA wil ook uh, richting Mars. Dus uh, ja, er zullen meerdere uh, uh, landen en, en organisaties uh, uiteindelijk op Mars terechtkomen. Oké, okay, Rob van der Berg, directeur van Space Expo Noordwijk. Dank u wel. Goedemiddag. Graag gedaan. Goedemiddag. Psst. Eén minuut. De begraafplaats. <tus> Amorisma. Sai. Dominee, Kruis, Vier, Oud, Christen, Slaan, Oud, Boos, Dom, Aard, Oorlog, Zeken, Nel, Lamp, jood, Foto's, Bos, Sparta, Nanni, Netja, Vlieger, Nel, Eelke, Spel, Kerpo, Kerpo, Kerpo, Ambulance, Zak, En, Bril, Chagrijnen, Zeken, Hoven, Kerpo, Bloed, Sparnel, Nanni, Netja, Vlieger, Papa. Oog, petten, opa, petten, opa, kopas, Kist, grind, hout, aarde, bloemen, lijk, dood. U hoorde 1 minuut gemaakt door Jan Koelemeijer, student Fine Art aan Artes, de Hogeschool voor Kunst in Arnhem. Meer minuten vindt u op de site wpro.nl/slash 1 minuut. Tijd voor aflevering 2 van Geluid loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikelen... op de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. Geschreven door Chris Baiema en Jan-Jaap van der Wal. Op de redactie begint daar vandaag de tijdelijke vervangster van Eliane... en er wordt hard gewerkt aan de surprises voor Sinterklaas. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus.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 Aflevering 2: Vervanging. Ja, ik herhaal gewoon niets. Nee, dus ik heb je je jarenlang zet, gewoon een computer jonge, gemaakt. Ik heb gewoon paprika -chips even in. Even centraal. Eliane zit thuis. Die is overspannen. Die doet nu coachingsgesprekken. Oh, die heb ik ook gehad toen ik een burn-out had. Alles benoemen. Maar we hebben een tijdelijke vervangster: Mickey. Ja, hi. Nou hi, weten wij allemaal dat Henk en Mickey een relatie hebben. Nou, die staat onhoorlijk. Maar we gaan ervan uit dat ze hier volkomen professioneel mee om zullen Wacht, gaan. Wacht even, Mickey zei wat? Mickey. Ja, de relatie van Henk en mij staat onhold. Staat jullie relatie onhold, Henk? Ja, als Mickey iets zegt. Oh. Nou, dan is dat probleem ook weer opgelost. Nou, waar dat tot waar was. Wij hebben Mickey weggeplukt bij de cultuurredactie van Nieuwsuur... waar ze de rechterhand was van Tonko Dop. Dat soort mensen. Nee, ik dacht dat je bij Knopen in je zakdoek werkte. Ja, de laatste weken niet. Dus nu. we gaan maximaal haar ervaring hier inzetten, Want nou, zij ervaring, kunnen wel een beetje professionele ze... inbreng gebruiken. Ja, precies. Nu zag ik dat jullie nog met een verouderd whiteboard werken. Hé, hey, jij komt net binnen. Hè? Vandaar dat ik maar meteen aan de slag ben gegaan. Oh, nee, dat is op zich goed. Natuurlijk. Koffie. Oh ja, lekker. Um, uh, cappuccino. Mijn maar een thee, Bram. Uh, jongens, heel even centraal, alsjeblieft. Uh, Marokkaanse muntthee voor mij, hè, Bram? Jongens, even centraal. Ja, Bram. Heb jij vervijnde thee? Jawel, jawel. Oké, okay, kijk. Stiften. Jullie vulden alleen maar uh, gasten in die al uh, hebben toegezegd. Maar nu is er veel meer mogelijk. Kijk. Zwart staat vast. Zwart staat vast. Als je met rood iemand invult, staat hij in de wacht. Blauw is een optie. Oranje ook heel belangrijk. Dan staat iemand in de week. Groen is nee tenzij. En geel is ja mits. Uh, uh. Oké. Okay. Nou, iemand anders nog iets? Ja, ik ga zo in de keukenhoek aan de slag. Het zou kunnen zijn in verband met de surprises van morgen. Maar dat is niet zeker. Dus mijn vraag is of je niet voorbij het rood-witte lint zou willen lopen. Doen we, Bram. Henk, even dat onhold van jou en Mickey, hè? Wat is het nou precies? hoe bedoel je? Nou, zou ik bijvoorbeeld uh, Mickey uit kunnen vragen vanavond? Oh, uh, ja, jee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Weet je eigenlijk wel waarom je onhold staat? Mik, Mickey, slaaskapuntje. Gooi wat in mijn Mickey? Ja, jongens, mag de Knutselpieter even langs? Mickey. Henk, waarom staan wij ook alweer onhold? Waarom staan wij ook alweer onhold? Was het dat ik niet attent genoeg ben? Dat bedoel ik nou, hè? En was dat het? Dat je dat nu al niet meer weet. Ja, maar wat is het dan dat ik niet meer weet? Denk daar maar eens goed over na, Henk. Ja, dat wil ik wel, maar ik weet niet waar ik over na moet denken. Maar dat is toch niet aan mij, Henk? Maar kan je anders vertellen wanneer het was dat er iets was waardoor we nu onhol staan? Want dan gaat er misschien een lichtje branden. Een lichtje branden? Ja, of heeft het weer met seks te maken? Hoezo weer? Hoezo... Of heeft het weer met seks te maken, Henk? Maar misschien is dit iets voor jullie samen, omdat samen, misschien even gewoon. Te... Nou, wij hebben nu even helemaal niks meer samen. Want het staat onhold, Chris. Mickey, heb jij vanavond iets te doen? Nou ja, ik sta onhold. Ja, nee, daar, daarom. Ik dacht dat ik dat inmiddels wel duidelijk had gemaakt. Nee, ja, dat is ook wel duidelijk. Dat je onhold staat, maar uh, sta je onhold los van Henk? Is het los van mij, Mickey? Wat zeg ik nou allemaal tegen jou heen? Ja, jeetje, wat zijn je nou eigenlijk allemaal? Nou, ga daar maar eens over nadenken. Ja, ah, doe ik. Ligt het nou aan mij? Of. Nee, het ligt aan mij. Ik kom maar binnen met je krijgt en we zitten allemaal in één. Broem, wat ja? is dat? Zijn lasbril. Een lasbril? Sinterklaas schijnt dit jaar op het gebied van surprises behoorlijk uit te pakken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Elisabeth Schoneveld. Lisbeth, Eliane hier. Ah, Eliane. Ik heb vanmorgen een gesprek gehad met IJsbrand. IJsbrand. Mijn coach over wat mij allemaal niet zint op de redactie... en wie mij allemaal niet zint. Ach. Nou, je bent en... gelukkig van je af aan het praten. Ja. En nu zei hij dat ik alles moet benoemen. Dus vandaar dat ik jou even bel. Ja, ja. Wacht, ik pak er even een briefje bij. Ja, hier heb ik hem. Eliane. Eh, wie is het? Eliane. Ja. Dit doen wij maar even niet. Maar. En morgen wordt er dus Sinterklaas gevierd op de redactie. Ach, Sint Nicolaas, bisschop van Mira. Maar dat ligt dus eigenlijk in Turkije, hè? En helemaal niet in Madrid. En de tulp. De tulp Komt de tulp. ook uit Turkije. Bram. Dunne kebab. Bram. En de Turken zelf natuurlijk. Die ook. Maar Bram. Zwarte Piet is een neger. Bram. Dat kan je... Of nee, een Afro-American. Dat morgen dus in deel 3 van Geluid loopt. Wie krijgt de macht over het internet... Daar gaat het deze week om op de conferentie... van de Internationale Telecommunicatie Unie in Dubai. Er is een machtsstrijd gaande tussen de Verenigde Staten, Rusland, China... maar ook de Westerse landen willen een vinger in de pap. Erik Huizer is hoogleraar internettoepassingen... aan de Universiteit van Utrecht... en is actief in verschillende internationale organisaties... die zich met internet bezighouden. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Um, is het nou zo dat de vrijheid van het internet in Dubai op het spel staat? Uh, ja, heel extreem gesteld is dat wel zo. Uh, daar zit natuurlijk heel veel nuance, kan je dan nog in aanbrengen. Maar als de, de, se, het, het slechtste scenario wat zich kan ontspinnen... dan is dat inderdaad het geval. Laten we eens kijken wat de belangen van de verschillende spelers zijn. Uh, de Verenigde Staten die hebben een aantal organisaties die internet beheren. Die virtueel of misschien eigenlijk feitelijk wel de eigenaar zijn van internet... Uh, die, willen daar, die willen dat behouden. Dat is hun belang. Uh, nou ja, dat, dat, ligt, dat ligt anders. Uh, het, is zo, het internet is sowieso van niemand. Uh, of van iedereen. Daarom het, is het vrij en open. Daarom is het vrij en open. Dat is, uh, dat is correct. Het uh, internet is eigenlijk een samenvoeging van een heleboel autonome netwerken. Die op vrijwillige basis aan dezelfde standaarden houden. En aan elkaar koppelen. En daarmee het hele internet. Uh, dus Elk van die netwerken die daarop aansluit is autonoom. Uh, en um, er moeten wel wat centrale afspraken gemaakt worden. Dat gebeurt in... Het uh, moet beheerd worden en onderhouden. En ja, dat maar, doen die Amerikanen, toch? Nee, het beheer en onderhoud gebeurt elk, op elk van die netwerkjes samen. Wat voor afspraken moeten er dan eigenlijk gemaakt worden? Nou, de afspraken moeten zijn over hoe, hoe verdeel je namen en adressen... Uh, oh, over oh my, de wereld, okay. dat soort uh, zaken. En, uh, en hoe ontwikkelen we die standaarden, hè? want er moet wel ontwikkeling in zijn. Nou, dat gebeurt in, in een aantal gremia die... Uh, die zeg maar wat de Amerikanen zo mooi noemen bottom-up werken. Dus da daarin kan iedereen participeren. Als individu, als organisatie, als land kun je erin participeren. Maar het is niet zo dat een land daar meer rechten in heeft... dan een individu, zal ik maar zeggen. Het is gewoon... Je, de, de, iedereen die geïnteresseerd is, participeert erin. Daar komt de consensus uit. En op basis daarvan wordt een verdeling of wordt een standaard uh, gemaakt. Nou, die organisaties die werken op die manier... die, die organisaties moeten ook ergens een juridische basis hebben. En die ligt... In de, eh, historisch gezien in de Verenigde Staten. En dat is waarom sommige landen claimen dat de Verenigde Staten de macht heeft over het internet. De Verenigde Staten heeft die macht op die manier nog nooit uitgeoefend. Die is gewoon, uh, zeg op maar, welke manier? Want ze hebben het dus eigenlijk niet, zegt u ook net. Nou, eigenlijk ook niet. Maar nee. ze zouden kunnen zeggen van nou, eh, eh, een van die organisaties die heet eh, eh, ICANN. Dat is de, de club die, die deelt de, de, de domeinnamen uit. Dus uh, .nl aan Nederland en, en .com uh, voor de commerciële markt enzovoort. Nou, die, die organisatie die, die is formeel gevestigd in Californië. Ze hebben wereldwijd overal kantoren, tot en met India aan toe. Maar formeel in Californië. En dan zou de Amerikaanse overheid dus kunnen zeggen van... Uh, uh, wij uh, willen dat jullie dit of dat doen... en niet meer de domeinnaam aan Iran geven, om maar eens wat te zeggen. Nou, dat hmm. heeft Amerika nog nooit gedaan. Nee, en... Maar ze kunnen het? Ja, in theorie wel. In praktijk zou het nergens toe leiden. Binnen 24 uur zou de rest van de landen ja. in de wereld... die zou uh, op een eigen manier dat regelen... en zorgen dat je buiten Amerika omgaat. Dus als China en Rusland roepen dat de Verenigde Staten te veel macht hebben... dan roepen ze dat omdat ze een eigen agenda hebben. Absoluut. En ja. wat is die? Nou de, hun eigen agenda is dat ze uh, gezien hebben de afgelopen jaren... wat internet kan doen uh, in de, de vorming van mening. En uh, de, de Arabische Lente is daar natuurlijk het mooie voorbeeld van. Waar je mensen... kan een revolutie ontkennen. Precies, je kan ja? een revolutie ontkennen. Je kunt heel makkelijk mensen met dezelfde mening vinden. Heel voorzichtig, ondanks een repressief uh, regime... En daarmee een, een, een tegenstroming gaan uh, uh, opzetten. Ge meestal ook nog eens gevoed uit het buitenland natuurlijk. Nou, dat vinden uh, repressie repressieve regimes vinden dat heel gevaarlijk. En die zijn helemaal niet blij met die Arabische lente. En die denken van nou, dit is misschien wel een, een mooie manier om dat eens even in de tank te krijgen. Door via uh, die United Nations-organisatie. Anders een Verenigde Naties-organisatie, ja, de ITU, ja. de International Telecommunication Union. Om op die manier. Uh, wat regels af te gaan dwingen, waarmee je veel meer controle krijgt. over het Maar internet. waarom zouden ze dan niet beperken tot het zo te benoemen... en ons het idee geven alsof ze zeggen... de macht ligt nu geheel en al bij Amerika, die beheert het internet... en wij willen daar als China zelf wat over te zeggen hebben. De, ze spreken gewoon onzin. Ze kunnen zich ook beperken tot te zeggen... wij willen meer over internet te zeggen hebben in ons land. Uh, ja, dat, nou, in hun land dat hebben ze al. Kijk, het, het internet in China is natuurlijk verre van open. Althans niet zo open als wij dat in Nederland of in Amerika hebben. Dus in hun eigen land, daar, daar zit het probleem voor de Chinezen niet... en voor de Russen in, in Rusland niet. Ze willen juist de macht krijgen over het internet... ook op andere plaatsen. Dus een website in Nederland die de Chinezen onwelgevallig is... Willen die willen doen? zij uit de lucht kunnen halen. En dat willen ze doen... Door dat vast te leggen, uh, dat je in, in, in de zogeheten internationale telecomregels, de ITR's, die worden door die, die, die, die, die club die, die ITU ja. uh, uh, beheerd... door daarin vast te leggen, allemaal regels voor internet. Tot hmm. nu toe bestaan die ITR's allemaal, die werken eigenlijk meer voor telefonie en dergelijke. De, de, de, de laatste versie dateert uit 1988. Uh, dat was dus echt voor het internet. En daar staat in uh, hoe je uh, om moet gaan, bijvoorbeeld, met frequenties in grensgebieden. Dat de mobiele telefonie van Duitsland die van Nederland niet stoort en vice versa. Noem ja. maar even wat voorbeelden. Ja. Nou, de, daar zijn wat nuttige regeltjes in. En nu, is, nu hebben Rusland en, en dergelijke, maar vooral Rusland uh, hebben bedacht van nou, laten we nou eens kijken of in die regels ook niet allemaal afspraken over internet. Van als er een website is in land A die land B niet wel gevallig is, dat land B kan zeggen, be, land A, jij moet hem uit de lucht. Gaan halen. Geef eens een voorbeeld van een inter, van een internetsite dat China on, wel gevallig is. Nou ja, je hebt een, een, een, een site die in Amerika gehost wordt... waar alle, alle Chinese dissidenten op uh, uh, blogposts hebben. Okay. Dat zou, uh, ja. Die kan China blokkeren ze nu al intern. Dus binnen ja. China kan je die al niet bereiken. Maar het liefst willen ze die helemaal uit de lucht hebben... zodat niemand in de wereld uh, daarbij uh, kan. Hoeveel landen, wat we noemen nu steeds China en Rusland... zijn het die dit zouden willen... en die daarmee dus eigenlijk het hele principe... van dat World Wide Web om zeep helpen? Nou, Want dan is het dus niet meer... Worldwide vrij. Nee, dat is, ik kan dat nog moeilijk inschatten. Er zijn in Dubai zo'n 196 landen aanwezig. Um, in ieder geval weten we van de West-Europese landen... en Amerika en Canada... dat die fel tegen zijn om ook maar iets uh, op te nemen... over regulering van het internet. Dus die, die strijden echt voor een open en, en, en vrij internet. Um, maar ga je verder naar het oosten en het zuiden toe... dan zie je steeds meer uh, zeg maar wat genuanceerdere meningen... die er wel iets in willen hebben... totdat je in de echt uh, de Staten komt met een vrij repressief regime. Iran, Irak, uh, veel Arabische staten uh, enzovoort. Die gewoon eigenlijk het liefst willen... dat dat internet volledig onder hun ja. controle komt. En kunt u nou de machtsverhouding inschatten? Wie gaat het bijvoorbeeld winnen? Uh, uh, krijgen de westerse landen die dat volkomen vrij willen, hun zin of krijgen die landen die beperkingen willen... en niet alleen beperkingen, want je kunt natuurlijk je eigen internet maken... Nee, die willen greep op sites in andere landen hebben. Krijgen die hun zin en gaan die dan een parallelle te maken? Hoe schat u dat in? Nou, ik hoop en denk dat het met uiteindelijk los gaat lopen... en dat de westerse landen hun zin krijgen, omdat... Uh, het altijd makkelijker is als er oneenigheid is... om bij de de facto standaard te blijven. De, de facto is het gelukkig uh, uh, uh, open. Uh, maar uh, je moet niet onderschatten natuurlijk... stel dat toch een, genoeg landen bij elkaar uh, vinden... dat er echt uh, internetregels in die uh, internationale afspraken moeten. Als die een meerderheid hebben. In principe zegt de, uh, de ITU, wij doen alles bij consensus... Ja, consensus is a, al geen unanimiteit. Dus dat, uh, maar b, de uitwerp, als er geen consensus is, gaan ze stemmen. En dan geldt één land één stem. En dan is dus een meerderheid van stemmen is, uh, licht voor de hand... dat er toch uh, regels opgenomen gaan worden. En dan ben je, zoals ik het begrijp... en dat is een wat, wat, wat schimmig gebied... maar dan ben je, zoals ik het begrijp, ben je dan niet verplicht... om die regels ook toe te passen. Dus dan zullen Nederland, West-Europese landen, Amerika... zeggen van uh, u paraplu... Uh, dit ga ik helemaal en daar staat niet... Uh... De, de, je bent niet verplicht en er staan dus ook helemaal geen sancties op. Dan is er daar gewoon staan... in Dubai wat afgesproken en dan zeg je... Dag, ja, maar, leuke afspraak. Maar de keerzijde uh, is natuurlijk dat andere afspraken die je hebt gemaakt... dat andere landen zich dan ook niet meer gebonden voelen om het gedaan te houden. Dus diplomatiek kom je in een moeilijke positie... als je, daar, als je ja. die weg moet gaan kiezen van... ik hou me er gewoon niet aan wat daar is afgesproken. Dat klinkt als een makkelijke uitweg, maar dan nog is dat diplomatiek onhandig. En op het internet is het onhandig. Want al die landen die zich er wel aan gaan houden... die regels in gaan horen... die krijgen toch een ander soort internet... dan het stukje wat we hier ja. dan in West-Europa hebben. En dan krijgen je wat men wel noemt... de balkanisering van het internet. Dat dingen daar wel werken die hier niet werken. En vice versa. En dat kan ja. economisch ook tot, tot, tot, tot uh, problemen leiden. Natuurlijk tot schade misschien zelfs. Ja, dat uh, uh, zeker. Maar erger nog vind ik uh, dat de vrijheid van meningsuiting... natuurlijk heel erg onder druk uh, komt. Maar daar uh, gaat dus nu... nu nu, nu juist om. Kijk, Het ja. Westen kan zich permitteren om daar allemaal ideologische en idealistische ideeën over te hebben. Maar er zijn een aantal landen, de Arabische lentelanden, u noemde het al, uh, uh, voor hun uh, uh, geld overleven. En voor overleven geldt greep op internet. Absoluut, ja, dat is zo. Ja. Dus wat gaan we dan krijgen? Toch aparte uh, internetnetwerken? Uh, uh, nou ja... Ik, ik, mijn inschatting is dat het uiteindelijk het door gebrek aan consensus eh, en hopelijk een gebrek aan genoeg stemmen er, er niks gebeurt. Dat, zou, nee, dat, is dat de, zou dan eens een keertje goed zijn. Ja, dat zou er dan binnen de VN ik, ja, er niks gebeurt omdat ja, dat er zou geen is, ja. Dat zou dan in dit geval bij hoge in uitzonderingen uh, uitzondering inderdaad goed zijn. En, uh, uh, en dan, dan heb je wel de mogelijkheid dat, uh, zoals nu, uh, Iran die roept al de hele tijd... wij gaan ons eigen internet bouwen. Hm. Ja, dat is, dat is leuk en dat, dat ze kan ook wel. Dat is helemaal een fluitje van de cent. Je kan het zo loskoppelen van de rest van het internet. Maar is dat dan nog interessant voor burgers? Hm? Dat is dan, dan op een gegeven moment wordt dat een puur functioneel staatsgedreven internet... waar een burger helemaal geen, geen lol aan heeft. En dan ontstaan er toch allerlei illegale ingangen naar het echte internet. Dus ja. dat is de, dan krijg je toch een andere dynamiek. Heel kort, kan dat ITU iets of is het alleen maar een scheidsrechter? Ik denk dat de ITU uh, is al eens omschreven door een Amerikaanse vriend van mij... als een dinosaurus die al lang dood is, maar dat nog steeds niet doorgeeft. Ja. Goed zo. Nou, een veel duidelijker antwoord kan je niet krijgen. Heel erg bedankt, Erik Huizer, hoogleraar internettoepassingen. En we hadden het over de conferentie van de VN in Dubai... waar beslist gaat worden, of dus eigenlijk waarschijnlijk niet... over wie in de toekomst het internet onder controle zal hebben. Heel hartelijk bedankt. Zometeen is de villa terug naar nieuws, weer, verkeer en ster. Met ons panel Klinkende Bunt en met ons Eurobureau. U voelt het al aankomen. Veel economie, veel geldzaken. Tot zo. Die eerste keer de cocaïne probeerde, dan wist ik gelijk, this is magic. Van buitenaf hebben ze het perfecte leven. De succesvolle huisarts, reclameman, topsporter of bankier. Verslaving is niet meer de zwerver onder de brug met een, met een winkelwagentje. Deze week tussen half tien en half elf in Karo, Goedemorgen Nederland. En hoe groter de geest, hoe groter het beest. Succesvol, maar verslaafd. Radio 1, het nieuws van alle kanten.